9 uur, Anok Thijssen met het NOS-journaal. De grote brand in het centrum van Leeuwarden is geblust. Het zijn brandmeester werd vanochtend gegeven. Bij de brand is voor zover bekend één dode gevallen. Het is waarschijnlijk een 24-jarige bewoner van een appartement...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 In Luxemburg worden vandaag vervroegde verkiezingen gehouden. Deze zomer trad premier Juncker af na een afluisterschandaal. Hij was 18 jaar premier van het Groothertogdom. Uit een onderzoeksrapport was gebleken dat Juncker te weinig toezicht had gehouden op de Nationale Inlichtingendienst. Die had jarenlang op eigen houtje politici en andere Luxemburgers afgeluisterd. In de laatste peilingen heeft Juncker nog steeds de steun van 65% procent van de bevolking.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 De Belgische prins Laurent zou graag met dieren praten. Dat zei hij in een door zijn vrouw afgenomen interview. ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Daarin zegt Laurent: Kan jij je even inbeelden. wat de intellectuele rijkdom zou zijn. om te kunnen spreken met een inktvis, een mug, een vogel, een walvis? Welk een geluk en wat een intellectuele verrijking zou dat zijn? Het gesprek staat op de website van Laurent's Dierenwelzijnstichting.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 In het komend uur Hans Sibbel in de Peel, Pim Lemmers en de honinganalyse... en de resultaten van de eerste nationale huis- en tuinspinnentelling. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Als het allemaal niet zo uh, treurig en voorlopig althans uitzichtloos zou zijn... dan zou het klinken als een klassiek raadsel. Meer dan 3000 kilometer hier vandaan en meer dan 30 uur rijden... zitten 30 opvarenden van een Nederlands schip al meer dan 30 jaar dagen gevangen. Hoe lang doen de jonge koning en zijn mooie vrouw erover... om iedere gevangene één bezoek te brengen? Ja, was het maar een raadsel. De gehele bemanning van het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise... is aangeklaagd voor piraterij... En hen hangt de gevangenisstraf van 15 jaar boven het hoofd. En dat omdat ze deden wat Greenpeace al meer dan 30 jaar doet. Op de bres springen voor kwetsbare natuur. In dit geval de natuur in het Noordpoolgebied. Het laatste nieuws is dat de, dat de Nederlanders Faisa Oulasse en Mannes Ubels... in elk geval nog een maand blijven zitten in Moermansk. En er waren veel reacties, begreep ik. Uh, ja, de stand van zaken kun je op de voet volgen op de site van Greenpeace... waar je ook kunt meedoen aan de actie om de 30 opvarenden, de Arctic 30, vrij te krijgen. Er zijn inmiddels meer dan 1 miljoen reacties opgekomen. Ja, wat kunnen wij vandaag voor ze doen? Een beetje aan ze denken, wat aandacht vragen en... Een nummer draaien misschien van Amchitka, de cd van het Benefietconcert... ter gelegenheid van de oprichting van Greenpeace deze week, precies 33 jaar geleden. Hier zijn uh, James Taylor en Joni Mitchell met You Can Close Your Eyes. Well, the sun is short sinking down but the moon is slowly rising so this whole world must still be spinning around and I still love you so i don't know no love songs and i can't sing the blues anymore but i can sing this song and you can sing this song when i'm gone it won't be long before another day We gone As long as you like So close your eyes You can close your eyes It's all right I don't know no love songs And I can't sing the blues anymore But I can sing this song for sure James Taylor en uh, Johnny Mitchell was er in gedachte bij, geloof ik. Ja, die klapt ze mee aan you close your eyes. Goed, uh, de columnisten staan natuurlijk voor Vroege volgers in de rij... Hè, want wij zijn verschrikkelijk populair. Wie wil er nou niet voor ons schrijven? Maar er zijn een paar mensen die we maar steeds niet kunnen strikken. En uh, een daarvan is bijvoorbeeld Hans Sibbel. Maar wij zijn niet voor één gat te vangen. Sibbel, beter bekend onder zijn artiestennaam Lebbis... is zijn nieuwe theaterseizoen begonnen met een paar stevige wandelingen door de Peel... Afgewisseld met kleinschalige optredens in een soort ja, natuurtheatertjes. En Rob Buiter is een stukje opgelopen met Lebbes en zijn regisseur Koos Terpstra. U hoort ook een paar fragmenten uit de nieuwe show van Lebbes, opgenomen tussen de krekeltjes van het natuurgebied De Heesbeemden in Sevenum. Maar de wandeling start in een vogelkijkhut aan de rand van een meertje in de Grote Peel. Kijk, een mooie hier. Aan de overkant daar. Ja. Twee uh, mini -fugies. Hartstikke leuke vogeltjes. Kennen die ze al? Doodaars, ja, die nee? ik ken ik je. Ja. Ik vond het vroeger altijd een grappig vogeltje. Maar ik woon op een woonboot en daar uh, zit ook een paardje, Dus ik zie ze af en toe lekker uh, voorbij door. Je bent uh, van huis uit ook uh, een beetje vogelaar? Nou, ik heb vroeger heel veel vogels gekeken. En uh, zo om de 20 25 waren het toch meer vrouwen, zeg maar. <laughs> en op een gegeven moment. is ja, dat dan gaat, uh, hè? Ja, dat ja. gaat. Maar precies maar, mijn. Koos uh, mijn vriend, de regisseur, die, uh, die heeft het weer fanatiek opgepakt. En sindsdien uh, doe ik het ook weer vaker. Dus dan ben je meegesleept. Ik heb dat leuk gevonden, het is heerlijk als je aan het lopen bent. Om naar dingetjes te kijken. Dus de interesse is er altijd wel geweest. Maar ik ben een hoop vogels kwijtgeraakt. Wat dat betreft ook niet zo vreemd uh, dat jij dan zo'n wandeling in de peel uitkiest... om uh, weer is... langzaam in je theaterseizoen te komen. Nee, dat, is, dat, is, nou, dat had, had Koos ook bedacht. Het is zo lekker. Gewoon een beetje wandelen, een beetje nadenken. En dan je, en kom je ook een soort focus terecht. Weet je wel? Dat je dan weer helemaal gefocust bent op je programma. Op dat ding wat je wil gaan vertellen. En, en dan is het leuke van vogels, kijk, is dat je uh, nog even iets te zien hebt ook. Weet je. Ik vind het gek uh, dat ik dat van tevoren niet met jou had uh, geassocieerd. Wil, uh, je, je kent uh, jou van het podium, een enorme stuiterbal. Ja, maar Aap probeer ik sowieso mijn privéleven een beetje buiten het podium te houden. <lacht> ik moet een beetje mysterieus blijven, anders dan weet iedereen alles van je. en Dat is ook helemaal niet leuk. Dus dat kan, maar goed, iedereen heeft ook die kanten. Jochem Meijer is ook, ah ja, die loopt ook niet de hele tijd heen en weer te rennen. is ook een vogelaar, hè? Ja, ja? ja, maar die, op Texel gaat hij ook heel veel ja. kijken. En kijk, dan, hij duikt met weg. Dat is een op. Ja, zeker. Ja, wat zeg je nou? Ik moet altijd even kijken in deze tijd vind jij dat niet stiekem een wespedief is, hè? Maar zijn ze al groot? Ja, dat is een wespedief, Je moet even Koos roepen. Yeah? Is Koos nou wel weggelopen? Want ja, die we, was... we... we zeiden het bij het vertrek. Ja, maar die van... die liever... het, is, het is de tijd van de wespendief. Ze we dus we trekken nou. Hij heeft ons even met rust gelaten. En de eerste roofvogel die we zien is ja? inderdaad een wespedief. Oh, oh nee, hij is te ver weg. Nee, hij zit maar... nou achter de bomen daar. Oké, okay. maar hoe, hoe kan ik het verschil zien met een buizet? Iets langere kop en vooral ook een langere staart. De okay. staart van een buizert past eigenlijk in, in de lengte van zijn lichaam, zeg maar. Ja? maar uh... Ik heb hem ook nog nooit zeggen. Een wespe die is net, net iets langere, slankere staart. Ja, gedetermineerd. Nou, lang even doorlopen. Want dan zien we hem misschien... Oh, je wordt Koos niet blij van, hoor. <laughs> Luister je wel eens naar vroege vogels? Para? Ja, ja? ja, hartstikke goed. Ik vind het te vroeg. <hijen> ja, kom op, ik ga nooit voor drieën naar bed. Uh, wat gaan we doen vanavond? Ik, ik ga je vanavond, als het goed is, een verhaal vertellen. Uh, nou, het is eigenlijk meer een, een gevoel wat ik ga proberen over te brengen. Um, nou, voor mij is het begonnen ongeveer uh, september verleden jaar. Een vriend van mij is purser bij de KLM. En, uh, en hij vliegt al 25 jaar. En dat is een bijeenkomst van managers van de KLM. Gaat hij goed in de vliegerij? En je hebt allemaal prijzenbeukers. En. Uh, uh, en bij de KLM gaat het slecht. En al die minnetjes waarbij ik Stille ondergrond hier. Ja, even van zo het pad uh, <laughs> ja. af. He. Ja. Maar hier was ik al nooit geweest. Een beetje de omgeving leren kennen. Ja, ja. is ook leuk. En, uh, en zeker door de week is het overal zo stil. Dat is altijd uh, een cadeautje. Zelfs rond Amsterdam, hoor. Dan heb je Eiburg. En dan hebben ze een uh, oude gifbel, die Mercedes dijk Die is er nog steeds dankzij het gif wat in de grond zit, wat ze niet wegkrijgen. Ja, en als ik daar ga hardlopen gewoon door de week. Overdag helemaal niemand. En dan liggen de ringslangetjes op het asfalt uh, te zonnen in, tegen de avond en zo. Dat is geweldig. Ja. Ook, ook door de week is er zoveel stille natuur in Nederland. Dat is echt geweldig. Maar met deze uh, korte theatertour rond de Peel... Uh, breng je het echt nog een stapje verder. Dan wandel je echt uh, ja, ja, bijna letterlijk van theater naar theater. Ja, dat is eigenlijk uh, het plan. En het, het, het, het is in enorm goed bevallen. Dit is de laatste dag het is, ik vind het echt geweldig. Het is een Heel goed bedacht. Van Koos, hè? Die heeft het bedacht, hè? Koos Terpstra, de regisseur. Ja, de regisseur. Ja. Die, die, die komt altijd met dat soort ideetjes. Ja, heerlijk. Doe je dan ook nog iets met die omgeving in de voorstelling? Of is je voorstelling gewoon je voorstelling? Nee, voorstelling is gewoon voorstelling. En die is al te lang. Anderhalf uur meer, weet je wel. Maar natuurlijk, als je wat tegenkomt, dan, uh, dan benoem je het wel eventjes. Nou, we hadden we nog de eerste dag. We kwamen bij een silo. Nou, en daar gingen allemaal buizen in. Het was een kas en daar gingen allemaal buizen in. Maar ammoniumnitraat en boterzuur en... Uh, nou ja, ik dacht echt, dit wordt hier, hier gifgas gemaakt of zo, weet je wel. Dus toen vroeg ik het aan de zaal, wat is dat? En uh, toen bleek dat het... Dus, dus, dus, dus, dus, ja, kunstmest. Het is allemaal vloeibaar kunstmest. Want al die... Alles, dus die tomaten die groeien gewoon op boterzuur, salpetersuur... En uh, ammoniumnitriet en weet ik veel wat allemaal. Dat is toch wel raar ja. om het zo te zien, moet ik zeggen. Dus daar heb ik het dan wel even over. Koos en de collega's zijn alweer vooruitgesneld. Ja, die baalt natuurlijk van, uh, dat wij net die wespen die hadden. Ja. <laughs> wij, wij hadden de wespen die. ja. Maar er was grote opwinning in de groep. En dat begreep hij wel. Maar hij hebben eh. hem gemist. Ja. Nou, dan komt er toch nog wel even. Op naar de volgende, oh, jaar. Ja. het is de tijd. Ik heb iets prachtigs meegemaakt. Ik, ik loop vaak door Amsterdam. En, en je kan op 150 manieren terug naar huis. En je komt altijd wel eens een steegje. Of een plekje waar je nog niet eerder geweest bent. Dat was fantastisch. En ik, ik liep en ik, ik had een uurtje gelopen. En toen kwam ik vlak... Uh, ...in de buurt van mijn huis. Ik woon Amsterdam oost Daar is het zogenaamde Oosterpark. En dan moet je je voorstellen, het is een park van uh, ongeveer twee voetbalvelden groot. En ik durf te zeggen dat het daar stiller is dan hier. Want wat er gebeurt, is: uh, uh, dat is helemaal omgeven door woningen, vier, hoog. Dat houdt alle geluid van de stad tegen. En het was een septemberavond, het, was, nou, het zou half tien zijn geweest. Uh, en, en het was gewoon stil in het park. Het enige wat je hoorde, het was, uh, het was een merel. Uh, uh, uh, het geluid van de merel. Ik heb hier een struik, ja. En achter zit een struik, 100 meter, 50 meter erachter, struikje. Oh daar? Ja. Even okay. kijken. Oh, ja. Hey, ja maar Jezus Christus. Christus. Ah, maar dit is toch een robosterpuitje, een jonkie? <laughs> ja, leuk. Ik heb hem gezien. Alsjeblieft. Ja, ah, wat is de specialiteit, hè? Robosterpuitjes. Je <laughs> okay, maar hem we wakker maken. <laughs> ja, Hij heeft er thuis 150 opgezet staan, maar dat mag ik niet vertellen. <laughs> Nou ja, je moet het maar zien in deze stille tijd. Dus ja. uh... Nee, dat is waar. Je hoort niks. <husten> Zit uh, hier nou links uh, nog wel even een vink te... Ja, om daar nou voor stil te gaan staan. <husten> <voor Fink. husten> nee, het is ja, vink. Wie het, nee, het kleine stil. niet eert. Nee, nee, nee, dat is ook zo. Ja, je moet ze nu echt spotten omdat ze bewegen af en toe. Ja. Maar op geluid, uh, je hoort erg weinig. Ja. Je staat even te kletsen en uh, je bent uh, je maten kwijt. Ja, het is ongelooflijk. Ze zijn nog een tussen ge... gepiept, zeg. Of zijn wij nou gewoon verdwaald in de Nederlandse natuur? Nee, we zijn niet verdwaald. Er zijn overal paantjes met kleurtjes erop. <laughs> dus verdwalen in de Nederlandse natuur dat gaat echt niet gebeuren. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga even bellen. Ik ben blij dat we hier nog ontvangst hebben. Want we zijn nu echt uh, totaal verloren. waar ben je? En ik loop door het park. En ik heb het verleden jaar september in het park in Amsterdam een vosje gezien. Er liep opeens een vosje. Midden in Amsterdam. Ik weet niet hoe vaak je de hier vosjes zien, maar ik het echt bijzonder. En ik zag hem vrij kort en hij foepte zo de bosjes in. En ik had eigenlijk die avond alle tijd. Het was net als dit, het was een magische rustige avond. Ik ga even kijken of ik hem nog een keer zie. Dus ik ik lekker op een bandje gaan zitten, een beetje om me heen kijken. Eentjes, waar was iemand eentjes aan het voeren. Maar ik zat daar rustig. En toen vroeg ik me opeens af, zou een vos verliefd kunnen worden? Zou een vos, een keer in zijn leven, een andere vos zien? Een vrouwtjesvos bijvoorbeeld. En dat hij denkt, ja maar dit is anders. En dat hij ook niet snapt waarom dat je gewoon voelt, er is wat aan de hand. Weer terug bij het uh, beginpunt uh, van de wandeling. Ja. <laughs> op naar de voorstelling. Uh, we zeiden het aan het begin al, mensen kennen jou vooral van uh, het stuiteren over het podium... en, en de, nou ja, de energie en de verontwaardiging over wat er allemaal mis is in de maatschappij. Maar in deze voorstelling heb je ook de nodige uh, natuur zitten. Ja, ik heb eigenlijk, nou ik eens over denk, heel veel. Ik heb een verhaal van een reiger uh, die een mol opeet. Ik heb een, uh, een, een heel mooi verhaal over, uh, over flamingo's vangen... Samen met André Kuipers, de astronaut. Je Fl nagaan? Flamingo's vangen. Flamingo's vangen, dus dat gaan mensen leren als ze naar mijn show gaan. En ik heb aan het begin een mooi verhaal over een vos. En dat is over de vraag of vossen verliefd kunnen worden. En dat is wel een beetje het sleutelverhaal van het programma eigenlijk. Dat, daar ben ik zelf wel uh, tevreden over. Dus nu je het zo zegt, is er uh, verdomd veel... Uh... Natuur in het programma eigenlijk. Ja. En dat wordt vanavond nog extra bijzonder. Omdat ja, je gaat optreden in een stiltegebied. Ja. Een voormalige vuilstort die natuur is geworden. Ja, al ja, ja. mensen krijgen een koptelefoon op. En ik uh, denk ik niet. En ik ga gewoon een verhalen vertellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Bijzonder. We gaan het meemaken. Goed zo. <coughs> nou, echt die paddenstoelen. <laughs> Iedereen zit hier te kuchen. <coughs> Mijn excuses. Zo, Hans-Sibbel in de pil wilde ik gaan zeggen. En straks in onze uitzending nog een hilarische anekdote uit de, de show van Lebbis... over André Kuipers die twee flamingo's moet vangen. Hadden we dat nou zo, wel, zo bedacht, de... zowel, zowel uh, Dolph als uh, Lebbis als in de Lebbis en... als Janssen in show? <laughs> Inderdaad, dat ja. Dat is toeval. Dat is volgens mij toeval, maar ja. Eindelijk wilde Lebbis een keer. Ja. U kunt natuurlijk ook naar zijn voorstelling gaan, het grijze gebied. Uh, meer informatie daarover op vroegevogels.vara.nl. een lied van de Duitse acteur, zanger en schrijver, schrijver Albert Elmenreich, uitgevoerd door pianist Lars Roos. De natuurkalender: de eerstelingen van deze week. Veel bomen krijgen rond deze tijd hun herfsttint. Sommige bomen zijn al deels of helemaal verkleurd, zoals de berk en de paardenkastanje. Andere zijn nog helemaal groen. Bladeren verkleuren doordat de boom of struik zijn bladgroen korrels... die voor de groene kleur zorgen in de herfst uit de bladeren trekken... waardoor andere kleurstoffen zichtbaar worden. Meer eerstelingen op de fenolijn 035 6711 338. Een samenvatting van de meldingen van deze week. Ronald van Tol in Bussum. Tot onze verbazing bloeit het, de roodendendro voor de tweede keer dit jaar. Met Willy Broders in de beeld, onderweg naar het pandbos zag ik langs de weg een aantal prachtvlamhoeden. Je hoort het goed, prachtvlamhoeden. En in het bos zelf, op oude stronken van dennenbomen... een explosie van gewone zwavelkopjes. Tjoeke van uit Tiel. Hier in de boom, met de plantaan, komt opeens een zwerm kramsvogels aan. Janne van Putten uit Hilversum. Ik liep vanmorgen in de tuin even een rondje... En zag daar de eerste herfstkrokussen. De herfsttijlozes zijn uitgebloeid. Nu komt de krokus nog. Bertus van der Kolk. Onderweg naar de IVM-tuin in Reden. Net als vorig jaar vliegenzwammen. Honderden vliegenzwammen. Onder de beuken van de ruim 1 kilometer lange middagterallee tussen Elkom en de steeg. Jan Gijs, we Amerika. Op maandagmorgen zag ik boven het centrum van Venraai... vijf lepelaars overkomen. Duidelijk, de trek is begonnen. Kokkie Bakhuizen uit Milburg. Ik hoorde ze al van ver aankomen. De staartmezen. Ze landden in mijn tuin in de lijsterbes. En er waren er wel zeventien Sommers zie ik ze nooit. Ze komen alleen in het najaar en de winter in mijn tuin. Connie uit Breda. Uh, vorige week hoorde ik ze weer voor het eerst deze herfst. De karakteristieke roep van de bosuil en het schrille antwoord van een vrouwtje. Love is in the air. Dag met handvergrijnendes. Woensdag meer dan duizend. Meer dan duizend kleine zwanen in het Lauwersmeer. Nou, dat is uniek. En uh, daarnaast en dat vind ik altijd het mooie, gaat het blijkbaar goed. Er zaten een aantal jongen bij. En dus de populatie groeit weer een beetje. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen jaren... hebben we nooit zoveel kleine zwanen gehad als dit jaar. Meer dan duizend. Fantastisch. Ja, de Fenolijn En bij, bij Frater Willy Borders luisteren wij natuurlijk altijd met gespitst bij iedereen. Maar bij Frater Willy Borders helemaal. Want wij willen altijd weten wat voor muziek die nou draait. Ik zou, nu zeggen, ik, word, ik zou nu zeggen Maler. Ik we er een quiz van maken. Die muziek van uh, Death in Venice. Malers vijfde of zo. Als u, als u het weet en goed gehoord heeft, laat het ons even weten. Ik zou zeggen Maler. Nou, blijf bellen met de 6711 338. Bijna 20 liter honing slingeren we half september uit de bijenkast hier bij, bij Stad Dus de bijenkast van vroege vogels kan ik wel zeggen. Het uh, gele goud hebben we toen al even geproefd. Uh, en we hebben daar al wat voorzichtige conclusies uit uh, getrokken. Maar nu is er, uh, ja het is bijna een soort awardachtig ding. Want we hebben een envelop met een uitslag. Want er is helemaal onderzoek gedaan naar de honing. En Pim Lemmers, onze huismker, is hier met een enorme emmer. Zullen we eerst, dus, zullen we eerst dus even het, het eerste potje gaan bottelen, Pim? Is dat een plan? Uh, het, het is het tweede potje. Het eerste potje heb ik naar Jaap Kerkvliet gestuurd. Want die heeft de hele honing geanalyseerd. Ah, natuurlijk. En ik, vind het, ik dacht uh, dat je dat met hem misschien met een klein monstertje had gedaan. Nee, nee, hij heeft echt 450 gram honing gekregen. Ik denk je ja, als dank voor zijn, uh, voor zijn zorg. Ja. ja, Pim. En, en uh, Jaap Kerkvliet, doctorandus is Jaap Kerkvliet, zie ik hier, is Melissop palinoloog, hè? Ja, dat is leuk voor Galgi. Ja, leuk voor je en... visitekaartje ook. Ja. Ja, dat is een, uh, dus een honing, uh, honinganalyticus. Ja, een man komt... Uh, ik ken hem uit. Het is Imker. Hij, komt, uh, hij woonde voorheen ook bij ons in de regio van Haarlem, Heemstede. En werkte bij de keuringsdienst van Waren. En hij uh, ja, kreeg jaarlijks tientallen potjes honing toegezonden... van Imkers uit het land om, uh, om de honing te analyseren. En ja. wij van vroeger volgens dachten van... weet je wat we doen? We sturen een uh, pot honing naar Tubergen. En dan kunnen we het eens laten analyseren. Het is, ja. het is, ja, ik vind het verrassend. Uh, je, je proeft iets en je denkt van, wat zit er allemaal in? Nou, men, nou we hebben even ja, gekeken. Ja, wij dachten toen dat ja. het een beetje mint was. En, en jij wees naar de Lin en lindebomen ook. Ja. Jij zei, ja. Linde zit er ook ja. in. Nou, toen wij hier stonden, uh, eind mei, toen keken wij en toen was het een beetje kaal nog. En toen dachten we, waar gaan die beesten allemaal ja. naartoe, ja. hè? Nou, we, we, we, we weten het inmiddels. Weten. Het inmiddels ja. hè? Gaan we het eerst de smaak doen en dan de uitslag? Of is de. Sorry, uh, de... nou, nee. nou, ja, ja, ik. Mag, mag ik het deze keer doen? Ja, ik vind ja? het uh, okay. ja, aan jou de eer. Hij staat hier bijeen. Het, oh, het is een, een grote witte emmer met een rood deksel en een plastic een soort hefboompje wat nu open gaat. En een glazen potje eronder. En Pim schenkt het eerste potje vol. Zo. Zo. Daar heb ik een paar lepeltjes mee. Oh, kijk, ja, ja handig, handig, zo. handig. Ik pak even. Lepeltje. En ik steek hem in de honing. Gelukkig ben ik gek op honing. Want terwijl Janine hem in de mond steekt... Mm. Um, we <laughs> hebben honing geslingerd een aantal... Hoe, hoe lang is dat geleden? Ja, weken terug. 15 september. 5 september, honing geslingerd, honing uit de raten. Jij de honing meegenomen. En toen moest hij ook nog een tijdje staan rusten, toch? Ja, Menno ja, krijgt nu uh, ook een lepeltje in zijn handen geduwd. Uh, ja, ik ga ook. Uh, duwt maar en even over dat van de honing, uh, Pim. Uh, ah ja, je slingert natuurlijk. Er komt wat lucht bij. Dus je moet zorgen dat, uh, dat uh, die luchtbelletjes allemaal naar boven komen. En vervolgens zeef je het nog een keer. Er zitten wat wasdekseltjes in en die zeef je. Okay. En dan is dit het resultaat. En, uh, ja, het is inderdaad een beetje een licht mintachtige smaak die aan de honing zit. Dat zijn dus die linden dingen. Maar we hebben nu de officiële uitslag van wat er zoal te vinden is... in de vroege vogels honing van de melissopalinoloog. palinoloog Nou, zo zie je, hè? Hij is vloeibaar. De honing is vloeibaar. Ja, nou, dat is een gezien. eerste ja. verschrikkelijk. De, kleur, de ja. kleur is ook belangrijk. Middenbruin. Mm -hmm. Nou, de geur en smaak... Lindeachtig, ja. zie ik staan, ja. Suikergehalte 81,6 procent. Het vochtgehalte... Maar dit zegt en... mensen thuis allemaal niks. Hebben we ook dingen die we, waar we, ja, zeg maar, wel... Ja, heel langzaam glijden we af, <laughs> zie je Ja. Het is wonderlijk, hè? Per 10 gram zitten er 17.500 pollen in. Man... Pollen in 10 gram. En dan, en dan, dan we komen we dus wat heel soorten interessant pollen, ja. Nou, vertel het maar. Waar komt het bovenaan met stip? Tammenkastanje. Ja. We hebben dus de tamme kastanje, is 37 procent, neem ik aan. Dat is veel, hè? Ja, maar waar, waar, die, waar, die bijen, waar, waar halen ze die tamme vandaan? Want die staan hier niet heel erg dichtbij. Nou, het zou kunnen zijn dat ze nog op Capitol, op, op daar hebben ze ook natuurlijk gestaan nog een tijdje. Ja, dat dat er nog in zat. Dat dat, dat, dat meegenomen is hier in de stad. Nou ja, of hier toch, we kijken op de bosrand, ja. maar wie weet staat daarachter toch nog wel uh, is er wel Tamakastré te vinden. Ze moeten het ergens vandaan halen. O, ja, oh, of vliegen hoor. ze zo? Hoe, hoe, hoe ver vliegen ja, ze dan? Het vanaf is, hun ik zeg altijd anderhalf kilometer maximaal, maar als je een kilometer rondom de kast nou, dan zitten ze gewoon hier in Naarden natuurlijk. Mm -hmm. nou ja, Overgepolde percentage. Kijk eens de, de scherm bloemige. Ja. Schermbloemige 22 procent. We hebben verder nog rolklaver, linde, vuilboom, braam. Ja, die linde daarvan... Zei, jij zei toen de eerste keer bij het slingeren en je proefde, zei linde. Ja. Die ja. vlieg op linde. En die linde is nu 18 Ja. En had hij 2% hoger zijn, dat heb ik me door, door de heer Kerkvlies laten vertellen, dan was het echt honing geweest. Je mag honing dus niet kwalificeren als dit is klaver, dit is linde, dit is vrijbloesem. Dat moet echt ah. door zo'n iemand. Wij mogen het nu geen honing noemen. Net niet. Maar moeten we het dan tamme honing noemen? Nee, ook niet. We oh. moeten echt bloemenhoning oh. Dus echte bloemenhoning. Ja, want de hortensia zit er ook nog voor 4% in, zie ik. En de Glenitia. Ja. Is er nou is er iets opmerkelijks aan? Vind jij nou, was jij nou verbaasd door deze uitslag? Nou, iedereen denkt van, nou ja, een, een schepje honing, het smaakt als linde. Maar als je dan ziet wat er vervolgens nog allemaal bevlogen is door de dames, dan denk ik, jongen, jongen, het is keihard gewerkt in die twee maanden tijd. Het seizoen begon heel laat. En in juni, juli hebben ze echt alles moeten doen. Echt. Er zit ook, en dat is in de conclusie ook, uh, als we dat nog even verder naar beneden lezen. Er zit, uh, Wijn, oh, hier staat het. Verder zijn in deze honing geen of nauwelijks voorjaarsbloeiers aanwezig. Nee, wel veel zomerbloeiers. Ja, nou, dat komt natuurlijk... Het, het voorjaar was heel lang koud... We hebben zelfs in mei bijen nog moeten bijvoeren, anders waren ze doodgegaan van ja. de honger. En die zomerbloeiers, die stonden hier in de moestuin. Want ja, die kasten stonden tegen de moestuin aan. En, ja, nou, en zelfs enkele weken geleden nog was het hier een ongelooflijke bloemen. Zoemen, zoomen, zoomen, zoomen, hoor je ja. van de bijen. En ja, toch die lindenbomen. Toen ik hier vanuit Heemstede onderweg was, heb ik toch even stiekem een rondje gereden hier in de regio. Om te kijken waar die lindenbomen staan daar. Maar op deze manier wordt dus uh, iedere honing, uh, uh, iedere imker die zijn potje opstuurt naar uh, meneer Kervliet, wordt op deze manier geanalyseerd. Ja, is, Want ik zie daar ook nog in de geleidend vermogen voor elektrische stroom in micro Siemens. Daar wordt gewoon stroom op gezet en dan wordt gekeken wat voor. En daar kunnen ze ook iets aan aflezen. En peroxideactiviteit in microgram-gram per uur. <lacht> Ja, is draaiing wel... dus in goed gepolariseerd je je licht. te ja. blonderen. Weet ja. je wat ik heel belangrijk vind? Draaiing in de ja. gepolariseerd licht. Dat is linksdraaiend. Als je naar nou de analyse kijkt, of ja. althans in de, in het, uh, wat erbij hoort... Hè, als het rechtsdraaiend is, het is het nep Wacht even hoor. Rechtsdraaiende ja, ja. honing is nep Ja, nephoning. ik zie het hier. De draaiing. Dit is de draaiing van een gepolariseerd licht door de honing. Normale bloemenhoning is linksdraaiend. Dat wil zeggen negatief. Bladhoning is zwak rechtsdraaiend. Dat wil zeggen positief. Ben ik heel dom dat ik dit uh, niet snap? Uh, nee, nee Nee hoor, want ik, snap, want ik snap het ook niet. Oh. Nee, maar, nou, maar Pim, zo, wat zegt dat... zo kun je dus onderzoeken of honing echt is. Want rechts draait is niet echt. Nou, er staat als je een klein stukje verder leest. Dus hier staan dat het Met bietsuiker of glucosestroop vervalste honing is sterk rechtsdraaiend. Aha, oh, dus dit is geen vervalste honing. Nee. Nee, het is echt puur natuur ja, dit. Authentieke, originele tammerkastanje, mag ik niet zeggen. Nee. Bloemenhoning van vroege vogels. Ja, ja. Wat gaan we doen met de potjes? Want je hebt er altijd bijzondere bestemmingen voor. Uh, ja, het goede doel, hè. Zeg het maar mee nou. Vorig jaar ging dat naar de boei in Vlaardingen. Een, een centrum wat met... Uh, mensen met een beperking uh, ja. werkt. Uh, wat nou, gaan we dit jaar doen? We, we, we hadden dus straks even aandacht voor Greenpeace. Met uh, de, uh, de 30 mensen die er nog vastzitten in Moermansk. Zullen we maar Greenpeace doen? Ja, we laten ze niet verschepen, maar we gaan ze veilen. En dan uh, de opbrengst uh, inderdaad voor alle advocatenkosten die nodig zijn. Zo doen we dat. Oké, okay, hartstikke goed. Goed doel. Meer informatie op de website. Pim Lemmers, graag gedaan. Dank je wel. En natuurlijk ook Jaap Kerkvliet. Ook ja. bedankt. De messo-paleninoloog. Ja, de, de, in dat ja. duo Sans Souci was dit uh, met Schön Rosmarin van de Oostenrijkse violist en componist Frits Krijsler. En nog even terugkomend op die honing. Uh, we gaan inderdaad een aantal potjes veilen, hebben we vorig jaar ook gedaan. In de loop van de week zal er ongetwijfeld op vroegevogels.vara.nl meer informatie komen over die veiling van die potjes. En de opbrengst van de honing gaat dan zoals eerder gezegd naar Greenpeace. Dit is het Vroegevogels nieuwsoverzicht. De supermarkten stunten nog steeds op grote schaal met plofkippen. Dat zeggen Wakker Dier en het marktonderzoekbureau IRI... na analyse van folders en aanbiedingen. Zo heeft marktleider Albert Heijn de goedkope kippen... in de eerste helft van dit jaar... drie keer zo vaak in de aanbieding gedaan... als in dezelfde periode vorig jaar. De pieken in de verkoop van plofkip... bleken precies samen te vallen met de stuntaanbiedingen van Albert Heijn. Eerder dit jaar stelde de supermarktbranche nog... dat plofkippen niet meer van deze tijd zijn... en dat de verkoper van zo snel mogelijk mogelijk moet worden gestaakt. Die verklaring was ook ondertekend door Albert Heijn. Goed nieuws. Voor het eerst zijn alle bomen en boomsoorten... in het 6 miljoen vierkante kilometer grote Amazonegebied geteld. Dat is gedaan door een internationaal team wetenschappers... onder leiding van Hans Ter Stegen van Naturalis. Deze week publiceerden zij hun bevinding in het tijdschrift Science. 16.000 soorten hebben ze gevonden. Nou, geen slecht nieuws, toch? Vragen we aan Hans Ter Stegen. Nee, dat is geen slecht nieuws. We hadden dat vroeger een kleiner bedrag uh, geschat. Wat ons wel uh, verbaasde was dat een heel klein aandeel van de soorten een, uh, heel erg dominant is. En uh, dat ongeveer uh, iets meer dan 200 soorten ongeveer de helft van alle bomen is uh, van de Amazone. Wat we in ieder geval denken is dat die soorten heel erg goed bestand uh, moeten zijn tegen parasieten en insectenkraat. Hebben jullie nou het hele gebied in kaart gebracht inmiddels? Nee, er zijn nog hele grote stukken. Uh, zeker ten zuiden van de Amazone, waar je stuk hebt van 600 bij 1200 kilometer... ...waar we nog niet gemeten hebben. Ik ben van de zomer in uh, Brazilië geweest, heb ik met collega's gesproken... ...en heb daar nog wel een hele hoop nieuwe plots uh, weer vandaag gekregen. Dus we kunnen uh, eigenlijk in de, uh, bij de toekomst uh, dat soort gaten gaan opvullen. Ja, kennis van het Amazonewoud is belangrijk... ...omdat bomen grote hoeveelheid CO2 opslaan... ...en ons van voedsel en zuurstof voorzien. Natuurbeschermingsorganisaties kunnen zoveel gerichter maatregelen nemen. De auto. Duitsland heeft een goede naam hoog te houden als het gaat om de promotie van groene energie. Nergens in Europa wordt er zoveel zonne-energie opgewekt als bij onze oosterburen. Maar datzelfde Duitsland heeft er nu voor gezorgd dat de Europese normen van de, uh, voor de CO2-uitstoot van auto's flink zijn afgezwakt. De strengere normen gaan nu pas in 2024 in. Vier jaar later dan de bedoeling was. Bij het beraad van Europese milieuministers eerder deze week leken de belangen van Audi, Mercedes en BMW belangrijker voor Merkel en consorten dan de belangen van het milieu. Onze staatssecretaris van Milieu, Mansveld, noemde het resultaat dan ook een enorme teleurstelling. En ook Eurocommissaris Hedegaard had flink de smoor in. De strengere normen voor de uitstoot van CO2 zijn voor Duitsland een extra groot probleem, omdat de Duitse auto's gemiddeld zwaarder zijn dan andere merken. Een onderzoek. Nederland wordt overspoeld door vissen uit Oost-Europa en Azië. De afgelopen negen jaar heeft bijvoorbeeld een viertal grondels... uit de regio rond de Zwarte Zee onze wateren weten te vinden. Ze maken gebruik van de kanalen die worden gegraven voor de scheepvaart... bijvoorbeeld tussen de Main en de donau. De marmergrondel, de zwartbekgrondel, de Kesslersgrondel... en de Pontische grondel worden tegenwoordig in heel veel Nederlandse wateren gevonden. En dat blijkt steeds vaker een probleem voor inheemse vissen... Vooral de zwarte concurreert met de inheemse vissen om het schaarse voedsel. De bedreigde rivierdonderpad is door de komst van de exotische vissen steeds verder in het nauw gekomen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Raven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Wetenschappelijk nieuws. De Eurapuru, een Braziliaans neefje van onze winterkoning, zingt volgens de regels van de westerse muziek. Dat zeggen onderzoekers van het Duitse Max Planck-instituut. De vogel zingt in hele mate en volgt daarbij regels van componisten als Haydn en Mozart. <treeks> de zang... Van de Uirapuru werd voorgelegd aan een proefpanel en werd vergeleken met een liedje. Werd vergeleken met een liedje dat niet aan de regels van de kunst voldeed. De proefpersonen gaven duidelijk een voorkeur aan de Braziliaans gevederde Mozart. Tegelijk zijn de onderzoekers wel realistisch. Ze geloven niet dat de vogel echt een componist in de dop is. De overeenkomsten berusten op toeval, schrijven ze. Bedreigde natuur. Drie van de vier Nederlandse gemeenten bezuinigen drastisch op groen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de stichting Iverde... dat is een voorlichtings- en promotieclub voor boomkwekerijen. Van de 200 onderzochte gemeenten zegt driekwart dus... dat ze flink moeten bezuinigen op het onderhoud... en de aanleg van parken en groenstroken. In sommige gevallen wordt openbaar groen zelfs vervangen door grasveldjes. Ja, een paar keer per jaar de maaimachine erover en klaar, lekker goedkoop... Volgens de onderzoekers is er sprake van enorme kapitaalvernietiging. Er is jarenlang geïnvesteerd in groen. En dat wordt nu in rap tempo afgebroken. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Tarantella was dit van de Deense componist Joachim Andersson... Prachtig muziekje ook om af en toe heel even naar buiten te kijken. Hier bij waait een windje over de velden hier bij het Naar de Meer. De rietkragen die wapperen zo wat heen en weer. In de verte zien we de Galloway runderen en Jij twee iets. zilverreigers. En ik zie heel in de verte ook iets groots, heel erg wits in een boom zitten. Ja, ja dat zal dan wel eens... En ja, net heb vandaag een... heb je je verre verrekijkertje niet bij de hand. Maar daar, daar zal dan zo, wel waar, zo, zo waar een zilverreiger in een boom zitten. Ik weet eigenlijk niet of ze dat vaker doen. De we hangenrijgers, um, wel die nestloop in. We gaan naar een hele kleine beest. De spinnen. De muurkaardenspin, de koffieboonspin. of de bekende kruisspin. Vroege vogels lanceerden afgelopen zondag de nationale huis- en Tuinspinnentelling. Een week lang kon iedereen op zoek naar de alle achtpotigen van Nederland. En wat heeft ons dat opgeleverd? Aan tafel spinnenman Peter van Helsdingen van IJs Nederland. De organisatie die zich bezighoudt met insecten en spinnen in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, onze spinnenpagina op, uh, op uh, onze website, uh, met zoekkaart... is afgelopen week behoorlijk bezocht. Meer dan 30.000 keer bezocht. Um, de, dus hij is behoorlijk populair, de spin, in Nederland. Terecht. Is dat ook uw uh, ervaring? <laughs> uh, ja, er komen ontzettend veel vragen en foto's altijd binnen via internet. Een uh, uh, uh, e-mail. Ik ben er dagelijks mee bezig. om uh, Wat is dit? Wat is dat? Kan dat dat zijn? Dus... De, de groep is best populair. Meestal staat er de vraag bij, is die giftig? Ja. Is die gevaarlijk, ja. Ja, ze zijn altijd giftig. ze is een kenmerk van spinnen. Elke spin doodt zijn prooi met gif. Dus het antwoord is altijd, ja, is giftig. Maar je bedoelt, <laughs> voor ons. Nou, hij ja. komt niet door je huid heen. Dus je hebt er geen last van. Nee, er is, er is geen enkele spin uh, in Nederland. die in Nederland door de huid... Uh, van laten we samen daar bijten. maar ophouden, ja. ja. Nee, nee, nee, laten we daar maar ophouden. Dat... Dat, dat, nou, dus, er is, dat is, er is een... een uitzondering. Een heel enkele keer wordt er wel iemand gebeten. Ik ben zelf ook een keer gebeten door een om, Nederlandse spin. Door een Nederlandse spin, puur onhandigheid. Maar als je er, ik was natuurlijk aan het verzamelen, dus dan neem je een risico. Hè? Dat ja, is uh, dat gevaarlijke Ik weet heel bezigheid. veel mensen die thuis nu weer denken: zie je nou wel? Maar als je gewoon met een spin omgaat en hem laat lopen, of als je naar buiten wil hebben, dat op een manier doet, een, ja, een, een ja. kopje erover en, en, en doe iets onder en naar buiten dan. werkt, dan gebeurt natuurlijk niks. Die, spin zal jou van nature niet aanvallen. Je bent geen prooi voor een spin. Nee, want over, Er zijn natuurlijk mensen bang voor spinnen. En die vinden dat een enge spin, Maar over enge spinnen We hebben een, we hebben een, een, een vogelspin in Nederland. Ja, twee, twee, zelfs, twee soorten. Ja. Maar die zijn behoorlijk klein. En je ziet ze heel weinig. En welke, welke, welke zijn dat? Dat is de, de gewone mijnspin. En de zwarte mijnspin die een... Uh, in Zuid-Limburg alleen zit, kalkgrasland, hellingen... Ja. Ja. dus die, die komt vrijwel niemand tegen. Ja. De gewone is nu spin van het jaar, hè? Die is nu de spin van ja. het jaar, ja. Het is dus een klein tankje van een centimeter, anderhalve centimeter... wat over een pad loopt. En dan zien de mensen, zien onmiddellijk dat het iets bijzonders is. Ja. Dus het is echt zo'n vierkant beest. Maken ze een fotootje tegenwoordig met hun telefoontje... Ja. en sturen dat door. En waarom, is dit waarom valt dat dan onder de vogelspinnen? De, de spinnen worden in twee groepen verdeeld. Dan wordt het even technisch. De hmm. ortognaten die hebben die kaken naar voren, zoals deze menspin. En de rest heeft allemaal de kaken onder zich. En ja. die slaan dus van op zee. de kaken in een prooi. Dat is de grote groep van spinnen in, in Nederland. Met twee uitzonderingen. En die vogelspinachtigen, die ortognaten, waar alle echte vogelspinnen... Want ik krijg meteen een reactie, hoor. je noemt dat vogelspin... Maar later moest ze dus toegeven, ja, het zit in die groep van ja, vogelspinnen. Ja. Maar het, het beantwoordt niet aan het beeld wat men heeft van een vogelspin. Ja. Ja. Groter, haarige poten, hardreddend. Ja. Die overigens ook niet gevaarlijk zijn. Nee. Maar goed, men bepaalt niet of die wel of niet in die familie uh, past. Dat, nee. doet, de en dat de, doet de wetenschap. Onze gewone en zwarte mijnspinnen vallen daar dus echt onder. Die vallen daar echt onder, ja. Heeft u zelf nog spinnen geteld deze week? Nee, het uh, overkwam me eigenlijk. Ik was het vorige weekend weg. Ik heb, had het niet de radio-uitzending geluisterd. Ik pas toen Daniel opbelde. Dat is onze doen. Ja. De redacteur, toen zei, ja van Dorry zegt. Ik heb helemaal vermist. niets aan gedaan. Ik heb niet meegeteld. Ik ben totaal blank uh, over okay. wat de uitslag betreft. Maar ik heb wel de, de zoekhuid natuurlijk even gekregen. Ja. Ja. Dus nou, ik weet welke kandidaten er mee meegedaan hebben. Misschien kunt u een, een, een, een schot voor de boeg uh, nemen. Dat u ja. denkt, van nou, ik denk dat het wel eens een beetje deze kant op zou zijn gegaan. Dan denk ik natuurlijk aan mijn eigen tuin. Wat vind je nou het eerste? Dus ik denk dat de kruispin heel hoog scoort. Mm -hmm. Ik denk dat sommigen echt afvallen. Maar die, die sectorspin, uh, de venster sectorspin, denk ik ook heel, heel hoog zal scoren. En als ja. ze in huis kijken, die zitterspin of trillspin, dat dat ook een uh, goede kandidaat is. En welke de... helemaal niet, denkt u? Um, ik denk dat de, uh, hoe heet deze, die, die uh, tandhaak, heet die in het Nederlands, dat je die niet veel zal scoren. En de, oh, de agiopen, tondhaak, de, de wespspin, ja. dat die ook... Laag zal scoren. Ja, de wespin is een prachtig beestje, Niet van die wesp lijkt een beetje... zijn lijf lijkt een beetje op dat van een wesp. Ja. Zwart-geel gestreept. Nou, ja, zullen we maar eens naar de resultaten gaan? U nou, heeft, heeft het gewoon bijna helemaal ja. goed. We hadden dus tien spinnen op onze uh, uh, zoekkaart... samen met Naturalis gemaakt. Uh, die mensen konden uitprinten om hun tuin mee in te gaan. Op tien staat de gewone tandkaak. Ja, dat, dat, dat klopt dus inderdaad. Dat klopt. Ja. En die is slechts, uh, slechts zeven keer aangetroffen. Ja, ja. Ja, dat is gewoon te laat in het jaar. Het is een heel algemeen beest, maar hij zit er nu niet meer. Ja, duidelijk. Duidelijk. Uh, 9 op 9, de Wesp-spin. Ook een soort waarvan u zei, die uh, had ik niet, verwacht ik niet veel. Nee, die zit toch meer in het buitengebied. Die zit niet zoveel in tuinen. En ook daar is het ietsje laat voor. Die hebben al hun eikelkon gemaakt en zijn weggekropen. Dus ja. in, in deze week is de trefkans heel gering. Maar dan toch knap dat hij 22 keer uh, aangetroffen yes. is. Ja, ja, ja. ja. Ja, het is ook bijzonder, denk je als ziet. Want op onze kaart, ja, het, het zal niet helemaal in verhouding zijn. Maar is het een grote vrolijke een joegel? Een, een hele forse kruispin. Maximaal 5 mm, ja. 5. Nee. Uh. 5 mm. Nee, dat is 5, 5, ja, 5, 5, 5, 5 centimeter. Mannetjes met, mannetjes zijn heel klein. Ja. He? Ze hebben Die worden millimeter. vrijwel nooit gezien. Ja. Maar de vrouwtjes zijn een uh, ja, forse okay. kruis met ja. twee centimeter. Gaan we door. Met Even voorten. kijken. Dan hebben we op 8 de sectorspin inderdaad. Die zit ja. een beetje iets meer in de middenboot. We hebben op 7 de tuinwolfspin. is Hoor, twee, ja. te, 92 keer geteld. Prima. Uh, de muurkaardespin ja. kaardeweb. Ja. Uh, 95 keer. En de koffieboonspin toch nog 105 keer. Ja, dat is ook een grote, hè? Dat is Die is een, flink, flink, flink, ja, een koffieboongrootte. Ja, dat ja. Ja. heeft niet alleen de kleur van de koffieboon, maar ook het formaat. De gewone huispin 246 keer en dan de strekspin 338 keer. En dan gaan we inderdaad naar de nummer 2 en de nummer 1. Nou, en dat uh, u, u hoeft u niet te schamen als u straks naar huis gaat, want u had het helemaal goed. Op 2 staat inderdaad de grote trilspin 406 keer en op 1 de kruispin. De kruispin ja. ja. Um, voor, nog, nog heel even. Die grote trilspin is echt zo'n bijzonder beest. Waarom heet hij nou de grote trilspin? Uh, het is eigenlijk de enige soort uit die sidder- of trilspinnen-familie. Het is overigens een exoot. Hè? Hij is ooit binnengekomen. Ja, nu ja. zit hij in alle huizen. We hebben het uh, voor hem makkelijk gemaakt door centrale verwarmingen. Ja. Maar begin vorige eeuw, eerste waarneming. Vijf jaar later, een tweede waarneming. Ja. En nu zit hij overal. En pas na de Tweede Wereldoorlog, toen overal die centrale verwarming kwamen... toen wat het klimaat voor hem in huis. het is echt een, een beest wat in huizen ja. leeft... Maar waar komt hij vandaan? Het Zuid-Europa. Zoals de meeste van onze spinnen, die zijn natuurlijk naar boven gekomen na ja. de ijsttijden. Nou, dus, nou, nou eigenlijk houden... zijn alle spinnen natuurlijk exoten, want ze zijn allemaal het land binnengekomen na de ijsttijden. Nou houden de meeste mensen niet van spinnen in huis, maar als je nou spinnen graag in je tuin wilt, is het eigenlijk een manier om spinnen te lokken, om het, de, de, de, je tuin spinvriendelijk te maken? <grijd> ja, spinnen lokken is weer, weer, je kan je tuin zo inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor spinnen. Spinnen zijn eh, natuurlijk erg afhankelijk van, het zijn geen, geen honingeters, of iets ze hoeven niet een speciale plant te hebben, maar het zijn in structuur zoeken. Structuur om weg te kruipen, om achter bombast in spleten enzovoort. En uh, structuur van bomen en struiken. Als je nou een grasveld hebt alleen maar en je maait dat regelmatig, ja, dan komen er één, twee, zo'n tuin er overheen, maar meer ja. vind je niet. Ga je minder maaien, krijg je meer. Zet je bomen en struiken, van alles erin, krijg je nog nou, meer. Gaat raar. het goed met de spin ja. in Nederland? Dus gaat het prima? Ja. ja, ja. En wat zegt dat als er zoveel spinnen voorkomen? Uh, dat je, Grote biodiversiteit, dat betekent dat de ecosystemen beter functioneren. Dat is allemaal erg moeilijk. Maar hmm. ja, dan, dan zijn er meer mogelijkheden voor spinnen om te eten. Er zijn insecten die uh, gegeten worden. Ja, het hele systeem draait beter. Ja. Ik ben er altijd heel vrolijk ja, over. Maar dus u bent ook goed gemutst over de, de stand van de spinnen? In ja, gemiddeld wel. Ja. Er gaat natuurlijk ook wel wat achteruit. En dat komt omdat bepaalde uh, zeer gevoelige spinnen die, die een, een, een keuze hebben voor een bepaald habitat... en dat habitat gaat eraan, ja, dan verdwijnen zij ook. Ja. Maar de, de generalisten doen het heel goed. Doen het, ja, die overal voorkomen. Nou Volgend jaar doen we weer een spinnentelling, dan iets uitgebreider. Laatste vraag, welke soort mag er dan volgens u niet ontbreken? In de tuinen? Ja, die er nu... Nee, op de, op de kaart? kaart. Op de zoekkaart. Uh, niet ontbreken. Een favoriet van u. Ja, uh, een, een zebra spinnetje. Er zit geen springspin op. Hè? Okay. Dus een springspinnetje wat okay. op de muur Dus een heel opvallend beest. Ja, er zijn een in. aantal soorten. Eén daarvan moet zeker op de een springspinnetje, een springspinnetje erbij. Goed, Peter van Helsdingen van IJs Nederland. Heel hartelijk bedankt voor uw komst. Uh, en alle informatie over de huis- en tuinspinnentelling en de uitslag... op vroegvogels.vara.nl Dat was een laatste riedel van pianist Steven Kooms. Hij speelde de Easy Sonata van Alexander Glazunov. Wij komen nog even terug op de show van Hans Sibbel, oftewel Lebbis... in de natuur van de Peel. Lebbis vertelde al dat er ja, de nodige natuur zit in zijn show. En zo heeft hij ooit samen met André Kuipers flamingo's gevangen. Echt waar. Luister maar. Ik ga jullie het verhaal vertellen. van: uh, Ik heb een keer een flamingo gevangen. Uh, Kennen jullie André Kuipers, de astronaut? Ja. Ik heb samen met André Kuipers flamingo's gevangen. <tie> dit, uh, dit verhaal speelt zich af in 1977. Uh, ik was toen net klaar met mijn studie. Ik had atheneum gedaan en ik ging daarna uh, ging ik economie studeren. En ik werkte bij een tuincentrum en daar verhuurden ze flamingo's. En in het tuincentrum werkte ook ene André Kuipers. Die was ook net klaar met zijn studie. VMO of zo, ik weet het niet. <tie> En het uh... ja, en, en klikte tussen ons. We, we hadden een boom. het was hartstikke leuk om uh, samen te werken. En, en wat ze dan deden is, en dat is in deze tijd onvoorstelbaar, ze verhuurden flamingo's... ...en die zetten ze in bijvoorbeeld lobby's neer van een hotel. En uh, wat ze dan deden is, dan maakten ze een, een kring van zandzakken, plastic zoutje erin, uh, landbouwplastic, een beetje water. Dan zetten ze wat plantjes omheen, niet eens een hekje, en dan twee flamingo's erin en die bleven daar gewoon staan. En die flamingo's die staan, er, die staan er en na een dag of vier dan moeten ze weer opgehaald worden. Want dan moeten ze weer in de groep teruggezet worden, tot rust komen en wat eten krijgen en zo. En toen vroegen ze of wij ze wilden vangen. Want de mensen die het normaal deden die waren toen op vakantie. En, en uh, het punt met flamingo's is uh, de poot. De poten zijn vreselijk kwetsbaar. Als die poten breken, dan is het gewoon klaar. Dat is net met een paard. Als een paard uh, kreupel is, dan is het gewoon knal hamburger. En dat is uh, met flamingos net zo. Als de poten breken, dan heb je gewoon kipsete, thee. Uh, stokjes heb je al, en is gewoon. Uh, ja. uh, uh, dus dat was onze, Weet je, het, het is denk om de poten, denk om de poten, denk om de poten. Hoe werkt het? Nou, je hebt hier dat, uh, dat meertje. Daar staan die twee flamingos in. Dan, uh, André, aan de andere kant en ik aan deze kant. Je gaat er alle twee een meter of drie vandaan staan, en dan ga je gewoon staan. En dan hou je ze uit je ooghoek in de gaten, en dan ga je dus zo heel langzaam, ga je dus en je bent een soort van en, en als ze onrustig worden, blijf je staan. Dan moet ze gewoon nog even wennen. Ga ja. je gewoon even zo heel rustig zo. Deze ligt daar nog ze rechts of linkspotig zijn, die moet je altijd even in de gaten houden. En uh, dan doe je gewoon. Zo. En je gaat. En op een gegeven moment, na een half uur of zo, maar ja, weer de groep betaald, maakt er geen redden, sta je er daarnaast. Nou, dan kan je ze nog niet pakken. Want je, dan kan je ze voor je gevoel wel pakken. Maar als je mispakt, of je pakt er één en de andere heeft het door, die gaat er vandoor. dan moet je hem tackelen, moet je krak, krak. Kan ik weg, dus, ja, ja. Ja, ja, ja. dus wat je daarna moet doen, en dat is de eerste cruciale fase, je moet wijze in dat badje zien te komen. Dus je, je bent op blote voeten, en wat je, je steekt door die struikjes, steek je zo je voeten erin, en dan in de gaten houden, hè? zoals als ze, zodra ze bewegen, en dan ga je zo op je andere voet staan, en dan trek je zo je voeten bij, en ik zweer het, het lukt, hè? we hadden ook geoefend van tevoren, met van, die, van die opgezette reizigers. Uh, <tie> om, om dat te doen, van die plastic reizigers, om dat te kunnen, en het werkt je. André en ik stonden gewoon met twee flamingo's tussen ons in. Weet je. Want flamingo's maakt niet uit, hè. Flamingo's hebben een heel beperkt denkpatroon. Die denken alleen maar, maar een rare flamingo staat er naast me. Want die kennen alleen maar flamingo, die kennen niks anders, weet je wel. En wij stonden daar, maar ondertussen kwamen er gewoon mensen de lobby binnen. Dus kwamen gewoon Amerikanen met koffers die dachten, hé, hey, wat grappig, twee mannetjes met twee flamingo's. En die begonnen foto's van ons te nemen. Dus er moeten foto's zijn van mij en André Kuipers met twee flamingo's tussen ons in. Nou, dan komt het tweede cruciale moment. Je moet ze exact tegelijk pakken. He, want als jij de ene pakt en de andere hebt het door, vlucht die weg, krak, krak, wegflikkeren. Dus je moet dat tegelijk doen. Dus je moet gewoon aftellen. He, je moet gewoon 3, 2, 1, bam pakken. De andere mag aftellen. Dus die deed 10, 9, 8, 7, 6. Bam heb je het. Nou, dan, hoe moet je dat doen? Je pakt hem zo beet, he, die van Mingo. Je duwt hem met je één hand onder je oksel. Dan ga je naar beneden. Dan pak je de poten, die vouw je onder zijn lichaam. Goede kant op knakken, anders kan je ze weg. En, en dan heb je hem zo vast. Maar het punt is, die, die, die, die, die, die nek is vrij. Weet je? En toen zei ze, zo: ja, ze doen niks. Nee, ze doen niks. Ze doen niks, maar ze zitten ondertussen. Zitten ze overal, naar, overal in met die grote snavel van ze, weet je wel. Dus wat je dan doet, is als je hem zo draaiend hebt. dan pak je je hand, die zet je bij de basis van de nek zet je die neer. die schuif je zo omhoog. En als die dan bij zijn keel is, dan druk je net zwaar tot hij heel rustig wordt. En dan kan je ze meenemen. En ik weet zeker dat André Kuiper dit verhaal daarboven heeft verteld. Dat weet ik zeker, want je gaat je vervelen. Als je een half jaar lang in zo'n ding zit en elke keer gaat die ader om je heen, op een gegeven moment heb je wel gehad, En dan kan je nog een beetje je scheet in de fik steken om te kijken hoe dat in de ruimte gaat. Op een gegeven moment, je komt haar meer over, dus je gaat verhalen vertellen. Het eindigt altijd met verhalen vertellen. ik weet zeker dat hij aan die Russische Kostenautra vertelt van. Hé, met de Leppers Guy. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog even terug naar. Ja, volgens jou is het niet waar? Ik geloof het niet. Ik volgens mij is het wel. Maar ah, we gaan het niet checken. Het Veel te mooi verhaal. We gaan nog even terug naar onze Venonlijn 035 6711 338 voor deze melding. Met de Joy uit Buil. Ik wilde even vertellen dat ik afgelopen maandag in de Tjongervallei. ...duizenden en duizenden ganzen heb zien aankomen. Prachtig om te zien. Er kwam iedere keer een vee aan... ...van zes, zes ganzen tot twaalf ganzen... ...en die vlogen dan boven de groep op het weiland. En dan leken ze elkaar te herkennen. Dus er kwam dan een geluid... ...van beneden en boven. En ik zweer dat iedere keer een ander geluid kwam... ...en dat ze dan bij dat groepje zo neerdaalden. Ik denk dat er wel tienduizend ganzen zaten. Mm. Mooi. Op vroegevogels.fara.nl vindt u de langere versie van de reportage met lebbes wandelend tussen over de pil. Als u, als u een foto heeft van lebbes met, met uh, André Kuipers... dan mag u hem naar ons opsturen. Ja, dan krijgt u een potje honing, want ja. ik geloof er helemaal niks van. Ook kunt u het uh, spel Spotvogels spelen. Test uw natuurkennis en laat weten welke flora en fauna u aantreft... in onze natuurfilmpjes. Dinsdagavond in Vroege Volgens TV. Meer dan 500 paddenstoelen in één tuin. Het vrijlaten van een zeearend en 25 jaar bevers in de Biesbos. Dinsdagavond 10 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2. Zo direct OVT met de Libris Geschiedenisprijs. Tot volgende week. Ah. Als er hier steeds meer aanslagen komen, dan gaat de economie naar de knoppen... en dan is de hele revolutie voor niks geweest. Tunesië heeft twee jaar na de verkiezingen nog steeds geen grondwet. Hier ligt hij dus, Chokri Belhid. Op 6 februari werd hij op klaarlichte dag in Tunis vermoord. Twee politieke moorden en een zwakke economie leiden dagelijks tot demonstraties. Ja, ja. Een derde van de regering heeft het vertrouwen in de Islamitische regeringspartij opgezegd. Steven Tunesië af op een Egyptisch scenario? Of zijn dit de geboortestuipen van een prille democratie? En wat zijn dan de oplossingen? Vanavond, tussen 7 en 8, bij Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Giel zegt ja. Merel Westrik zegt ja. Willy Wartaal zegt ja. Ben jij al donor? Ja of nee? Deze week is het Donorweek.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 Riaal heeft samen met experts zoals ik de top 10 vaak vergeten vragen opgesteld. Zodat u ze straks niet vergeet te stellen. Kijk voor de zekerheid op real.nl. Tony Neef over Wim Zonneveld, Jan de Bouvry over veelzijdig wit... de winnaar van de geschiedenisprijs en Jan Brokken... een van de genomineerden trouwens, praat in ieder geval over zijn nieuwe boek. In TV straks om 5 over 6 op Nederland 2.